Goedemorgen, ik ben Duket en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel meer mensen op de wereld lijden honger. Volgens Oxfam Novib zijn het er 155 miljoen. Een jaar geleden waren het er 20 miljoen minder. Volgens Oxfam zijn de belangrijkste oorzaken oorlog en klimaatverandering. Oogsten mislukken door droogte, door overstromingen. Dan is er simpelweg geen voedsel meer. En ook de coronacrisis speelt een rol. Veel mensen raakten hun werk kwijt en kregen maar weinig steun van hun land... Oxfam hoopt dat dat beter geregeld gaat worden... en dat coronaprikken voor iedereen beschikbaar komen. Een heftig ongeluk op de A28 bij Utrecht vanochtend. Een auto is daarachter op een vrachtwagen geklapt. Een bestuurder heeft dat niet overleefd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De snelweg was een tijdje afgesloten, maar is nu weer open. Over precies twee weken beginnen in Japan de Olympische Spelen... maar de vlam is nu al aangekomen in Tokio. Normaal gesproken gebeurt dat met een estafettenloop... waar veel toeschouwers bij zijn... Maar dat ging dit keer door corona niet door. De vlam wordt over twee weken officieel ontstoken en die blijft tijdens het sportfestijn de hele tijd branden. Misschien is er vanavond weer een persconferentie. Het kabinet bekijkt of er maatregelen moeten komen nu het hard gaat met de coronabesmettingen. Het kan zijn dat de clubs en discotheken de boel weer moeten sluiten. Een hoop jongeren besloten daarom gisteren nog op stap te gaan. Ik snap dat het nu vanuit ons komt, maar aan de ene kant kan je ons ook niet blemen. Weet je? We hebben heel lang in een soort van lockdown gezeten en nu mogen we eindelijk weer... Ja, wie, gaat, wie gaat zichzelf dan tegenhouden? Ja, ik ben, het is mijn zevende dag dat ik uitga achter elkaar, dus ik heb er goed van genomen. dus Ik vind het allemaal prima, maar... Uh... Ja, het is wel jammer natuurlijk, maar ja. De ministers komen bij elkaar om een advies van het Outbreak Management Team te bespreken... en daarna hakken ze de knoop door. Het weer op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog en het wordt een graad op 23. Morgen begint ook zo, later op de dag volgen buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk vanuit Friesland, staat Fiede tussen Bresland dijk en Den Hoever 2 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een combinatie van wegwerkzaamheden en brugopeningen. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat Fiede door een ongeluk tussen Beverwijk en knooppunt Rotterbouwlerplein 9 kilometer met een half uur oponthoud. Ook op de A22 gebeurde een ongeluk van Beverwijk naar Velsen. Daar staat tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen 5 kilometer Fiede met 3 kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht.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 Let a tear fall from your a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 wil je nu, vanavond, morgen vroeg? Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik wil elke keer een nieuwe rendezvous Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik, ik zie aan jou, we zijn hier nog niet klaar Dus zeg die afspraak, maar dan voor vandaag Ik heb alle tijd, alle tijd voor ons allebei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 No, no, no. Dirty, poor, she put in the girls and them cry. Dirty, the the yeah. them cry. Dirty,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 In a park across the street L-A-T-E-R that weed My sticky pies really make you stars at a pickup with retreat